Ember Brandsen met het NOS-journaal. De 62 Nederlanders zijn gespecialiseerd in het zoeken en redden van mensen die onder puin bedolven zijn. Het team bestaat uit medische hulpverleners en specialisten van de brandweer, politie, defensie en bouwkundigen. Ze hebben honden bij zich die helpen bij het zoeken. Waar de Nederlanders worden ingezet is nog niet bekend. Inmiddels zijn er in Nepal meer dan 3200 doden geteld. Vermoedelijk zijn dat er veel meer. De Deutsche Bank sluit 200 filialen. De reorganisatie moet een besparing van 3,5 miljard euro opleveren. Volgens Duitse media gaan er bij de grootste bank van het land duizenden banen verloren. Het bedrijf noemt zelf geen aantallen. De Deutsche Bank staat al langer onder druk van aandeelhouders om meer winst te maken. Vorige week kreeg de bank een boete van 2,2 miljard euro vanwege de Libor-fraudezaak. Mede daardoor halveerde de winst in het eerste kwartaal. De Indonesische president Widodo gaat met de procureur-generaal praten over een ter dood veroordeelde Filipijnse. De vrouw Mary Jane Veloso zit in de dode cel vanwege drugsmokkel en ze wordt binnen enkele dagen geëxecuteerd. Bidodo gaat in op het verzoek van zijn Filipijnse ambtgenoot Aquino, die vroeg hem de zaak van Veloso nogmaals te bekijken. Indonesië is ook van plan om acht andere buitenlanders en een Indonesiër die vastzitten voor drugsmokkel een dezer dagen voor het vuurpeloton te zetten. De presidentsverkiezingen van Kazachstan zijn opnieuw gewonnen door zittend president Nazarbayev. Volgens een voorlopige uitslag kreeg hij 97,7 van de stemmen. De 74-jarige president had nauwelijks tegenstand. In de staatsmedia wordt Nazarbayev al jaren als held vereerd. Het weer in het oosten van het land valt nog een spatje motregen... maar in de loop van de ochtend wordt het ook daar droog. Vooral het westen, midden en noorden krijgen veel zon. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig.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 I'm <sighs> not ...en weer van drie uur. Welkom terug, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in uur twee uur doen, Albert-Jan? Wederom van alles. We hebben weer een vol programma. Van alles en het, nog wat. Het, het tweede uur. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En luisteraars, het is een uitgebreide evenementenagenda... ...want er is echt veel te doen in en rondom Zandvoort. Natuurlijk Koninginennacht, Koningnacht en Koningsdag. Ik ben het nog steeds niet meer eens, maar goed. Het zij zo dag vond ik toch leuker. Maar goed, uh, half vier, de, een uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want dan kunt u even meeschrijven voor uh, een evenement waarvan u zegt, hé, hey, daar wil ik heen. Kunt u gelijk even meeschrijven. Rond de klok van kwart over drie gaan we weer live schakelen met Benny Koper, want die is voor ons aanwezig bij HFC Edo uh, Zandvoort. En uh, die, die, we, die verlieten we bij een 1-0 stand in het voordeel van Edo. Verder spelen de veteranen vandaag een klassico, uh, kan ik wel zeggen, tegen Bloemendaal. Ook daar heb uh, je al iets van over gehoord? Nee, nog geen bericht. Nog nog geen dus. bericht dat is, dan zal het wel 0 0 zijn. Uh, wat gaan we nog meer doen? Ja, tussen uh, kwart over drie, half vier... gaan we live schakelen met de Corverhal. Want dan is het 50 jaar basketbaljubileum van de Lions. En daar is voor ons aanwezig Dolly ten Pierik. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM te Zandvoort. Te Zandvoort aan zee. <laughs> Zo is het net... En uiteraard ook nog tijd voor zo nu en dan een plaats, toch? Ja, ja, jawel, ja, wel. Deze hoorde ik gisteravond op de radio. Ik denk, nou, dan gaan wij hem ook gewoon lekker draaien... op een zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Tiffany en Afink weer, alone now. Children the end, that's what Stephanie en I think we're all Ja, CFM al 25 jaar. Een begrip in Zandvoort. Het 25 jaar. CFM. Ladies and gentlemen.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 Once then I never think twice But your temptation's making me stay another night And my sister's only love to me, love to me I'm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 Trap. RUN AWAY, RUN AWAY, NEVER COME BACK En dat was hem, de single voor Kops, you... je hoorde WORK bij CFM Ja, we gaan weer naar de voetbalwedstrijd van vandaag We hebben het over Edo tegen SV Stolfoort Benny Koper is voor ons daarbij aanwezig. Nou, de vorige keer dat we spraken, Benny stond SV Sanford met 1-0 achter. Is daar verandering in gekomen? Nou, nee, dat is nog steeds hetzelfde. Uh, het spel ook nog steeds hetzelfde. Sanford uh, zet heel veel druk naar voren. Maar het houdt op bij de 16 meter. Hmm. Dus, en heb jij enig idee waar het aan ligt? Uh, ja, er, er wordt gewoon niet gescoord. En, en dat is jammer. Uh, ja, er wel aardig wat kansen al gehad. Ik denk zeker, ik denk zeker een stuk of drie vier kansen... Uh, waar je een doelpunt daar had mogen scoren. En ja, Edo die... om heel eerlijk te zijn, ik vind het een beetje onder de maat voetballen... maar misschien ook logisch, omdat ze natuurlijk bovenaan staan. Uh, en Sanford moet in principe het spel maken. Ja, en Sanford uh, moet eigenlijk winnen vandaag... om uh, kans te maken op de titel. Ja, willen ze nog wat, uh, wat gaan bereiken, dan moeten ze inderdaad wel winnen, ja. En, mag ik zo zeggen, de intentie is zeker als ik naar het spelbeeld kijk. Ja, ze hebben nog uh, maar heel, heel kort te gaan in de eerste helft. Als je nu naar de wedstrijd kijkt, hoe gaat het op dit moment? Ja, Zandvoort staat weer op de voetbal op de, op de helft van de tegenpartij. Maar dat spelen ze eigenlijk de hele wedstrijd. En uh, Edo komt er sporadisch uit. Een beetje catenaccio voetbal of niet? Ja, nou, dat hoef je eigenlijk wel een ja. beetje zeggen. Een beetje Italiaans-achtig. Oké. Okay. Goed, nou Benny, bedankt voor zover. We komen dan begin van de tweede helft weer bij je terug om rond de klok van kwart over uh, tien over half vier, kwart voor vier komen we weer bij je terug. Bedankt. Ja, helemaal goed, heel leuk. Oké, okay, dankjewel Benny. En uh, ja, zo meteen weer over deze wedstrijd de tweede helft hè, gaan we dan in. Maar hier is nog eventjes wat muziek. Hier is uh, Sugar Hill Gang en de Rappers Delights,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 Four, come on, girls, get on the floor. I Come along, y'all. Give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me, one two, my, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip, to the hip, to the hip, hip hop. But you don't. Als weer geld kosten, dan ga ik je geld kosten. Als het maar een Bom is, hè, dan, dan is het goed. You're in my dreams, de single van de McCures. Toen, toen ik begon dacht ik mijn telefoon gaat staat wat hard. Ja, dat dacht ik dat al. Ik heb dat ik als, als ringtoon op. Ja, dat, dat begreep ik. Goh, Het is uh, acht wat? voor half vier geworden, tijd voor wat CFM nieuws. Ja, want zeker, we zijn goed onderweg met CFM. Want mensen die, uh, die graag 's nachts naar de radio luisteren. En we hadden uh, natuurlijk daar voornamelijk uh, non-stop muziek. Maar sinds kort heeft CFM een programma bij. En dat onder de motto De Nachten van ZFM. Tot nu toe zijn er al drie uitzendingen geweest met ieder een eigen geluid. De eerste was het thema reggae. Zeven uur lang werd er de beste reggae gedraaid die er te vinden was. De tweede live-uitzending was gevuld met de beste blues aller tijden. Deze werd erg goed beluisterd en er werden ook veel reacties gedurende die live-uitzending. Want het is live-luisteraars, want Willem bruist niet alleen overdag... maar onze Willem bruist dus ook s'nachts. De derde uitzending had als inhoud rock and rock ballads... samen met Charles Duif als co-presentator... De zeven uur die gebruikt werden om alles te laten horen was eigenlijk veel te kort. Maar wie weet zit er nog eens een uurige uitzending in met de rocknacht top 100. De vierde uitzending zal in het teken staan van de soul en de Motown muziek. Pure soul songs en klassieke Motown zullen in die nacht gaan vullen in Zandvoort. En wanneer is er dan die CFM Soul Night? Die CFM Soul Night is tussen 7 en 8 mei van 12 uur s'nachts tot 7 uur live. En dat kun je allemaal luisteren en reageren bij ZFM. 7 uur lang de beste Soul en Motown muziek in de nacht van 7 op 8 mei. Dus liefhebbers zet u dat vast in de agenda, want is er wederom een Soul Night. En als u dan denkt, daar blijft het bij, nee hoor. Want onze collega Willem heeft de hele programmering al rond tot en met zelfs 40. ...en 15 januari 2016. Binnenkort kunt u dat allemaal op een website terugvinden. De website wordt momenteel samengesteld onder de titel De Nacht van ZFM. Zoals gezegd, op 7 en 8 mei start de vierde uitzending live uh, voor 7 uur lang. Met de Nacht van de Soul en Motown. En dan in juni de Nacht van de Bruisende Rock Top 100. Gevolgd op 2 en 3 juli de Nacht van de Reggae. En 27, 28 augustus de Tropische Nacht van de ZFM. En 24 en 25 september. Straks, luisteraars, allemaal terug te lezen op de website. De Nacht van ZFM. In ieder geval, Willem, we wensen je erg veel sterkte. En veel plezier, want daar gaat het uiteindelijk om. En dan is er nog een uh, nieuw programma, een proefprogramma. Uh, vaste luisteraars van ZFM weten dat we, aansluitend op ons programma uh, Zandvoort op zaterdag hadden we altijd live entertainment for you. En dat is een poos, uh, uh, laten we zeggen uh, stil geweest. En, tenminste, in ieder geval niet stil, maar uh, non-stop gevuld. Maar vanmiddag zal uh, Fred hij een uh, proefuitzending uh, doen, live hier vanuit de studio. En wellicht entertainment for you nieuw leven in blazen. Hij zal erin bijgestaan worden door onze collega Sander Douwerdij. Dus ook na vijf uur blijft u luisteren. Twee uur lang live entertainment for you. Samengesteld en gepresenteerd door Fred Heij en Sander Douwerdij. Oké, okay, dat was het. Het CFM nieuws in het kort. Zodat ik de evenementen van de komende dagen in de evenementagenda. Maar eerst, Keers voor Fears. Jaren 80 hoor je de single van Tears for Fears en Shout. Het is half vier geworden, tijd voor de evenementenagenda. Je krijgt te horen, de evenementen van de komende dagen. Wat, anders werd het wel een hele lange lijst. Ja, nee, Keurig, de luisteraars we hebben even tussendoor werkoverleg gehad. En we beperken ons even uh, in de evenementenagenda tot dit weekend. En natuurlijk Koningnacht en Koning Dag. Nou, wilt u dit weekend nog gezellig naar een, een, een, een tentoonstelling? Dat kan uiteraard, want in het Zandvoortsmuseum aan de straat nummer 1 is sinds kort de tentoonstelling Pop Art, Pop Art en nog eens Pop Art in, een bekende, he, in, in het bekende Zandvoortsmuseum. Voor Nederland is het een unieke tentoonstelling. Vanaf 17 april tot en met 21 juni uh, wordt in het Zandvoortsmuseum een unieke expositie gegeven... door hedendaagse pop-art kunstenaars. De, e de expositie wordt werk vertoond van meer dan 18 Nederlandse kunstenaars... die zowel nationaal als internationaal deze kunststroming bekend zijn. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum. Meer informatie over deze tentoonstelling... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl... Www en wat gaan we op 26 april doen? We gaan even gezellig wandelen en wel de 10.000 stappen van Zandvoort. Eh, vertrekpunt is zoals gebruikelijk anytime de oude halt aan de Vondellaan 2B. En dat begint allemaal morgen om 10 uur morgens en dat duurt tot 12 uur. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort en alle activiteiten... kunt u terugvinden op www.zandvoort-actief.nl. www.zandvoort-actief.nl na, natuurlijk, de koningsnacht begint er dan aan te komen. En wel eh, traditiegetrouw loopt Zandvoort aan zee voorop... met het organiseren van Oranjefeesten En uiteraard moet de eerste koningin nog groots gevierd worden. En dat betekent live muziek, dansen op straat en veel gezelligheid. En dan beginnen we in eerste instantie op 26 april om 8 uur s'avonds... de Koninginne Koningsnacht bij en Hardy. Want daar treedt niemand anders uh, minder op dan onze collega Ruud Janssen. Ja, daar is je weer. Ja, maar met zijn volledige band, inclusief zangeres. Dus schroon niet, luisteraars. Mor ja, ik zou het bijna zeggen, het is onze huisband geworden van ZFM. Maar morgenavond vanaf 8 uur, koningnacht vieren bij en Hardy... vanaf 8 uur s'avonds met de Ruud Janssen-band. Dat belooft een groot feest te worden. Gaan we naar 27 april en dat begint s morgens om half acht de Koningsdag. Het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt, waar je natuurlijk ook terechtkomt. ...kunt voor verschillende optredens, hapjes en drankjes... ...en ook aan de kinderen wordt gedacht. Allereerst natuurlijk de taartenwedstrijd... ...die rond zons op gang begint. En hang de vlag uit en win een taart. Dan hebben we natuurlijk vanaf al heel vroeg... ...tot twee uur middags aan de Prinsessenweg... ...de Rommelmarkt. En om half tien, s morgens tot kwart, kwart over tien... ...hebben we een demonstratie van OSS... De ...traditiegetrouw op het Raadhuisplein. Verder is er nog een rebuswedstrijd... ...en die rebus kunt u inleveren... ...bij de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Het Raadhuisplein. De officiële opening is dan van half elf tot elf uur op het Raadhuisplein. En Rob, die officiële opening, je hebt morgen dan ook een bijeenkomst, he, die maandagmorgen. Uh, maandagmorgen, ja, ja. klopt. Wat, dat alle gelaureerden die een linkje hebben... zijn dan op het gemeentehuis. Ja, de en, de, en de nieuwe natuurlijk. En de, dus, ja, de vierde. Die nieuwe. worden even extra in het zonnetje gezet. Helemaal oh, leuk. Okay. Dat is de officiële opening om half elf tot elf uur op het Raadhuisplein. En natuurlijk zijn er kinderspelen. Jeugd van twee tot en met vijftien jaar. En dat begint allemaal om twaalf uur tot vier uur. Wederom aan het Gasthuisplein aan de Zwaluwstraat. Inschrijven van half twaalf op het Raadhuisplein. En natuurlijk de, veel, veel, heel veel muziek... bij de diverse gelegenheden. En dat is allemaal vanaf drie uur. Dan gaan we nog even twee, twee muziekevenementen die ik er even uithaal. Ook Koningin, Koningsdag bij Lauw en Hardy. Want Koningsdag bij Lauw en Hardy vanaf vijf uur live op het Buitenpodium. De fantastische coverband Crush. En dat begint om uh, die 27 april om vijf uur. Haltestraat 46. En wel Koningsdag bij het Wapen van Zandvoort. En dan hebben we het Wapen van Zandvoort uiteraard op het Gasthuisplein. En dat begint allemaal om 12 uur. Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort organiseert op Koningsdag. Weer het Koningsspelen vanaf 12 uur op het Gasthuisplein en in de Zwaluwestraat. Met koele springkussens, klim, klimtoestellen en veel meer. Het Wapen van Zandvoort is daarom ook geopend vanaf 12 uur en vanaf 3 uur... kunnen ouders gezellig aan de borrel met live muziek met Dennis. En wie kent Dennis niet? Wapen van Zandvoort vanaf 12 uur. Verder eh, vermeldenswaardig uiteraard. Eh, brasserie, Zin, Café 4 en Café Anders. Vanaf 4 uur een grandioos artiestengala. Dus alle redenen om Koningsdag, eerst Koningsnacht en dan Koningsdag te gaan vieren in Zandvoort. Want er is van alles en voor iedereen wat te doen. En heel veel gezelligheid hier in uh, Zandvoort. Nou komt uh, de nacht van uh, CFM er uh, weer aan, van uh, 7 op 8 mei. En dan krijgen we net een bericht van uh, Willem Bruist. Hij zegt, de nachttrein komt eraan. Is dat uh, deze trein? Ja, je weet het maar nooit. Hier is uh, Clint Eastwood en Saint en stap That Train. Nee, die gaat lekker door, hoor. Tot januari 2016 al oh, ingepland. And a cool profile I looked and we heard the whistle The hope my eyes. Ja man. ja, man. Ja, man. Ja, Willem. Hey, Willem. Ja, Willem. Ja, hey, Willem. Willem Willem, Bruist. Even een nagekomen berichtje, ja. even snel. Ja, ja, tuurlijk. Als u de volledige agenda wilt zien van de nachten van CFM, gepresenteerd door onze collega Willem Bruist dan kunt u dat vinden via de website zandvoortbruist.nl. Zandvoortbruist.nl. En dan ga je gewoon even naar de, pa de pagina van ZFM. En daar staat de volledige programmering van de nachten van ZFM in. Ja, want de nachttrein die gaat er weer aankomen van 7 op 8 mei hier bij ZFM. Ja, de volgende plaats is ook zo lekker. Hier is de Clash en Rock de Kespa. Zijn Rak de Kesba bij CFM. Dolly, goedemiddag, waar ben je? Wat is er, oh, oh. Hallo! Hallo Dolly, waar ben je? Goedemiddag. Ik, uh, ja, het is hier vrij rumoerig, want ik zit hier in het geweld, jeugdgeweld. Ja, ik vermoed al zoiets. Ik vermoed al zoiets. Hullo, ah, Harry. Ja. Nou, wat, een, wat een rumoer, hè? Jeetje, meen, je goed. Als je goed. Dat hoor je, de sportschoenen. Dus je begrijpt waarschijnlijk wel dat ik in de korverhal ben op dit moment. Ja, ik vermoed al zoiets. Ja. Wat, en, wat, wat, wat doe je daar? Nou, ik, ik, ik kom eens even hier om de hoek kijken. Want vandaag is er een heel speciaal toernooi. Uh, in verband met het 50-jarig bestaan van onze basketbalclub, de Lions. 50, 50 jaar oh. alweer. Jongen, jongen, jongen. Ja. Jaar bestaan ze al. Nou, en dat, er zijn allerlei dingen georganiseerd om, om er dit jaar een groot feest van te maken. En daar is dit toernooi één van. En uh, dit toernooi is speciaal voor de jeugdige leden van de Lions. Er dus is vanochtend al begonnen met een uh, toernooi voor de allerkleinste onder 10 en 12 jaar. En daar weten we inmiddels dus natuurlijk ook de winnaars van. Zijn jullie geïnteresseerd daarin? Uiteraard, natuurlijk. Ja. Oké, okay, nou. Ga zitten, ga zitten. Nummer 1 van de kleintjes onder de 10 jaar is geworden de Lions. Yay. Nou, dan voor kinderen voor tussen de 10 en de 12. Dat was nou weer een beetje jammer. Maar geheel verdiend. Uh, Triple Threat. Uh, uit Schalkwijk. En uh, die zijn kampioen geworden. Dus voor de kinderen tussen 10 en 12. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Want uh, Triple Threat is een team. Wat is samengesteld. Uh, van kinderen die eigenlijk in Schalkwijk. Een beetje ja, niet echt een doel hebben. En... Uh, ...die hebben heel veel plezier in dat basketbal... ...en dat blijkt wel, want ze hebben gewonnen. Dus ook een prachtige prestatie. En dan zijn nu aan het spelen de kinderen onder de 16. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk staat het al een beetje vast dat Beverwijk gaat winnen. En uh, ja, de Lions hebben in die categorie nog niks gewonnen. Dus nou ja, mm -mm. dat kampioenschap zal dit jaar aan onze neus wel voorbij gaan. Dat gaan we over 50 jaar weer opnieuw proberen. We lopen daar allemaal kleine ruutjes uh, rond, daar in dat team. In, uh, in het team van Beverwijk? Ja. In, uh, in welk opzicht uh, bedoel je dat erop? De ja, de denk, denk daar maar even over na dan. <laughs> <laughs> Komt helemaal goed. Nee, de Lions, uh, dit jaar uh, 50 jaar, gaat uitgebreid uh, gevierd worden... met onder meer uh, dit ja. toernooi van uh, vandaag. Op maar we andere, ja, weet ja. je ook wat er uh, nog meer gaat gebeuren? Ja, we gaan hier eerst nog heel even verder met vandaag, want vanavond dan komen de, uh, de, de adolescenten aan bord, van 5 tot 9 dat zijn dan de junioren en dat belooft natuurlijk prachtig te worden, dat, uh, de, voor de kinderen waren de teams meer uit de omgeving uh, uitgenodigd om te komen spelen, vanavond komen ze ook uit Heilo en wieringerwerf en Heemskerk, dus het wordt nog heel leuk vanavond, want ze gaan allemaal fanatiek proberen om dat kampioenschap binnen te halen in verband met het 50 jarig bestaan. En dan gaan we door. Op uh, 20 september komt er een, een, een hele dag en avond van alles te doen. Uh, er komt in samenwerking met uh, service, uh, Sportservice Heemstede Zandvoort. Uh, wordt er van alles bedacht. E-games, uh, basketbalbehendigheid. Uh, er komt een basketbalclinic. Er wordt een uh, wedstrijd uh, georganiseerd. En daar proberen ze, ze, proberen om de aller, aller, jongste spelers, of de eerste spelers, laat ik het zo zeggen, uh, van de Lions weer op de been te krijgen en uh, te enthousiasmeren om dan een wedstrijd uh, van vroeger te spelen met Flamingo, als ik het goed heb, hè? En, uh, onder andere tegen Flamingo. Met, met ook de spelers uit die tijd. En uh, er is een heel klein kansje, misschien kan ik het beter niet zeggen, maar doe het toch. Want er schijnt een hele uh, knap ...heer uh, aan het roer te staan... ...tegenwoordig bij Nederland uh, beweegt, hè ...dat ochtend Gim programma, ...dat uh, politieprogramma... ...en uh, daar zijn ze ook mee... ...in onderhandeling om die naar de... ...sporthal te laten komen, dus aan vrouwelijk... ...schoon zal het die dag dan niet ontbreken... ...en dan hopen we natuurlijk vanzelf... ...dat uh, heel mannelijk Zandvoort... ...komt kijken weer naar dat vrouwelijke... Uh, ...gebeuren achter Duco aan... ...nou ja, in ieder geval, dan is er... ...savonds een reunie... ...met een receptie, nou, dat... Het wordt natuurlijk gewoon één groot feest. Ja, geweldig. En de Lions een hele belangrijke club in Zandvoort, hè Dolly? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En, en, en ze hebben heel veel hoogtepunten gekend. Ook dieptepunten natuurlijk. Er zijn ook periodes geweest dat er niet veel uh, faam was. Maar er zijn natuurlijk vanuit de Lions heel wat kampioenen... die op hoog niveau speelden geweest. Uh, dus ja, een, een, een fantastische goede club. En wat belangrijker is met een heel goed bestuur... en wat nog belangrijker is met een hele goede sfeer. Ja, Dolly, nog een vraag tot slot. Hoeveel leden hebben ze, schatje? Zeg je nou schatje tegen me? Ja, ja hoeveel leden hebben ze, schatje? Schatje. <tie> Dat zou ik even vragen. Ik hoorde oh, hoeveel leden er zijn op dit moment? Op dit moment uh, zitten we tussen de 110 en de 120 leden. Zo hé. Hey. Rick, je hoort het tussen de 110 en de 120 leden. Nou, al die leden heel veel plezier. Dit jaar 50 jaar Lions in Zandvoort. En dankjewel Dolly voor je bijdrage. Oké, okay, Graag gedaan. Lijf eruit de cor vooral was dat Dolly Tempierik. Jawel. Oh, dit is zo lekker. Gotcha.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 Weet je de stijl van nu, hè? Ja, denk maar uh, bijvoorbeeld aan die plaat van Omi oh en Cheerleader... dat lijkt wel heel veel op, hoor. Ja, hadden Felix en and ain't nobody. Naar het origineel van... Hey, geen Duren Duren, Nemo, Nemo. Dat is weer een film. Nee, man, uiteraard. Uh, Shaka Khan die het origineel van deze plaats in handen had. de Ja, we gaan uh, over naar uh, Benny Koper. Hij is uh, vandaag aanwezig bij de wedstrijd Edo tegen SV Alford. De tweede helft, Benny, hoe staat het ermee? Het uh, staat nog steeds 1-0 voor Edo. Nog steeds 1-0. En uh, ja, is, uh, is uh, SV Alford een beetje kansrijk? Ja, zeker weten. We hebben een hele goede kans. Dan uh, Max Aardenwerk. is gewoon echt op de kruising. Uh, ons, uh, ja, die werd uh, helaas geparreerd door de keeper van Edo. Ja, dus uh, ja. Je, ja, je verwacht wel dat uh, SP Sanford in deze tweede helft nog uh, enige kansen gaat krijgen teg-, tegen dit team. Ja, nou ja, als je zo eigenlijk de hele wedstrijd kijkt. Uh, ja, de, de, de speler Sanford speelt meer op de helft van de tegenpartij dan eigenlijk andersom is. Maar dat is misschien ook wel logisch natuurlijk, omdat Edo bovenaan staat. Ja, oké, okay, ja, dat, uh, dat zeg je steeds. Maar ja, als je bovenaan staat, wil niet zeggen van, uh, dat je dan een beetje met de pet naar uh, moet gooien natuurlijk. Nee, maar ja, ik, vind, ik vind het wel beter te combineren. Je speelt beter met elkaar en uh, Edo die wacht af. Ja, die wacht gewoon op de counter, hè? Ja, klopt. Ja. Uh, deze spelen daar gewoon een beetje op. Oké, okay, nou ben ik ben erg benieuwd hoe de laatste 20 minuten gaan verlopen. We komen rond de klok van kwart over vier weer bij je terug voor het slot van de wedstrijd Edo Zandvoort 1. Tot dan. Helemaal goed. Dankjewel, hoi. Hoi. Dankjewel, uh... Benny Koper, hij was bij de wedstrijd. en Zometeen meteen het slot van die wedstrijd. Uiteraard in uur 3 van dit programma. We hebben nog even tijd over, Albert-Jan. Ik weet niet of je nog wat, wat te melden hebt. Jazeker. Ja, ja, dat dacht ik al. Uh, liefhebbers, don de donateurs en, uh, en uh, ja, geïnteresseerden in de KNRM Reddingsbootdag. U bent op zaterdag 2 mei organiseert de Koninklijke Reddingsmaatschappij. De KNRM. Een landelijke open dag uh, op meer dan 45 locaties. Het is de dag om kennis te maken met het werk, de vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Ook station Zandvoort, een van onze oudste reddingsstations, doet mee. De bemanning staat de hele dag voor u klaar om uitleg te geven. Het hoogtepunt is natuurlijk me eventueel meevaren op de Annie Paulussen voor donateurs. Dus zet u vast in uw agenda. Zaterdag 2 mei is de open KNRM reddingsbootdag in Zandvoort. En meer informatie over deze dag vind je ook terug op de CFM app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of in de Windows Store, want ook daar is hij nu beschikbaar voor alle mensen met een windows van. Je kan gewoon de CFM Zandvoort-app downloaden. Zoek op ZFM Zandvoort en je vindt er vanzelf de laatste nieuwtjes uit Zandvoort, krijg je de evenementen, he, de evenementagenda die Albert-Jan altijd uh, zeg maar, uh, voordraagt zo rond half vier. En je kan ook live luisteren naar CFM, kijken naar ZFM TV en nog veel meer. Dus download hem nu, de ZFM Zandvoort. -app. Zandvoort-app, hij is gratis beschikbaar. Zometeen het de derde en laatste uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen tot zometeen. Is wat ik zei tegen haar. Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch. Hey. Is wat ik zei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 die dagen daarna met sms gevuld Geen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, het is spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snoer, maar ik wou de vlag niet uithangen Leek maar verre van de player, dus speelde het op zeef Vroeg om een eerste date ergens in een pittorescafé Zo gezegd, komt ze rustig aangewandel Een overduidelijk geval van elegantie De tijd trok zich vrij weinig aan van ons Let's like go. Duizend in je oor bij me thuis of in je bed. Ik heb het klavertje van vier toen dat je niet meer nodig. Geluk dat maak jezelf en jij mijn geluk.